11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Hoe belangrijk is het Haagse Vredespaleis? Dat zo meteen in de gids.fm. Het NMS Journaal met Mark Visser. Er wordt nog geen besluit genomen over eventuele proefboringen naar schaliegas. Dat schrijft minister Kamp aan de Tweede Kamer. Er is meer, nog meer onderzoek nodig. De minister houdt nu een persconferentie. En daarbij is verslaggever Wilco Boom. Wilco, we hebben het begin van de persconferentie op deze zender kunnen horen. Heeft hij het afgelopen half uur nog iets gezegd over bijvoorbeeld die boringen? Wilco, hoor je mij? Um, we hadden net contact met Wilco, maar helaas op dit moment niet. Misschien zo, we gaan het gewoon proberen. Ga ik even verder met andere berichten. Uh, nieuws over de treinstoringen. Want reizigers tussen Schiphol en Utrecht... hebben in de eerste zes maanden van dit jaar het meest te maken gehad met storingen. Websites treinreiziger.nl en rijdendetreinen.nl... telden 67 storingen op dat traject. Bij elkaar duurden die storingen 155 uur. De minste storingen waren op het traject Leiden-Den Haag-Hollands spoor. Daar was het treinverkeer maar één keer verstoord. ProRail bevestigt dat storingen het vaakst voorkomen... op het traject tussen Utrecht en Schiphol. Volgens een woordvoerder is het spoor rond Schiphol... het drukst bereden traject van Europa. De kans is groter geworden dat KPN zelfstandig blijft. Dat zegt de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB... nu het bedrijf meer geld krijgt voor de verkoop van de Duitse dochter E-Plus... aan het Spaanse Telefonica. KPN krijgt na heronderhandelingen over de verkoop 8,55 miljard euro... een half miljard euro meer dan het bedrijf in juli overeenkwam. Volgens de VEB wordt het nu aantrekkelijker voor beleggers... om hun stukken KPN te houden... in plaats van ze aan te bieden aan het Mexicaanse America Mobile. Dit bedrijf wil aandelen KPN overnemen voor 2,40 euro... maar zal dit bod niet verhogen. VEB-directeur Slachter. Uh, en het bot blijft laag, uh, terwijl uh, KPN meer, meer waard wordt. Uh, nou, dat, dat heeft zijn impact op de kansen van dat, uh, van dat bot. Maar uiteindelijk moeten beleggers dat nu zelf, uh, zelf inschatten. Bij Ramallah op de westelijke Jordaan-oever zijn drie Palestijnen doodgeschoten door Israëlische veiligheidstroepen. Slachtoffers vielen vanochtend in Kwalandia tussen Jeruzalem en Ramallah. Israëlische troepen waren daar naartoe gegaan om een aantal Palestijnen te arresteren. Volgens Israël werden militairen door zo'n 1500 Palestijnen aangevallen. Ze zouden onder meer met Molotovcocktails hebben gegooid. De Palestijnse bronnen bestrijden die lezing en zeggen dat de Palestijnen alleen met stenen gooiden. En laatst hebben we nog geen contact met verslaggever Wilco Boom. Dus straks hopelijk meer erover over die eventuele proefboringen naar schaliegas. Um, verder met het weer dan. Vandaag schijnt de zon volop. Vanmiddag worden 22 graden op de Wadden tot lokaal 25 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en een graad of 24. Bij de ANWB zit de specialist knelpunten John Sahoka. Lange viel op de A27 Breda richting Utrecht. Stad tussen Nieuwendijk. en Gorkum, 7 kilometer. Bij Gorkum wordt een vrachtwagen geborgen. Daar is de rechterreis ook afgesloten. Rijdt u nog in de regio Breda... kunt u het beste de borden door de Gorkum volgen. Dan rijdt u over de A16 en de A15. Schaligas en lippenstift, dat in de gids.fm.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 DeGids.FM met Felix Murders. Goedemorgen. U staat er misschien niet elke dag bij stil, maar Nederland herbergt het internationale icoon van vrede en recht, het Vredespaleis in Den Haag. En dat bestaat overmorgen precies 100 jaar. Hoe bijzonder is deze rechtbank en hoeveel draagt het bij aan het imago van Nederland als het geweten van de wereld? Daarover praat ik zo met Jeroen van Vliet, hij is bewaarder van de bibliotheek in het Vredespaleis. Wuivend graan op goudgele akkers al eeuwenlang voorziet de akkerbouw in onze eerste levensbehoeften. Maar er verandert veel op de velden. Wij werpen aan het begin van deze week van de akkerbouw een blik op de pootaardappel. En in 48 uur een hele film maken: kan dat en hoe dan? En voor meer filmbeelden, surf naar degids.fm. In de Haag wordt verslaggever Wilco Boom de persconferentie bij van minister Kamp. En dan gaat het over de risico's van schaliegas en het boren daarna en komende proefboringen. Wilco, nog nieuws. Ja, Felix, de meest heldere uitspraak die de minister op die persconferentie zojuist heeft gedaan... is toch wel dat hij vindt dat als het kan, serieus overwogen moet worden om het ook werkelijk te doen. En dan gaat het natuurlijk om dat boren naar schaliegas. Maar tegelijkertijd was zijn, was zijn boodschap zover is het nog lang niet, want eerst komen er misschien proefboringen, maar daarvoor moet er eerst nog aanvullend milieuonderzoek worden gedaan. Nou, dan volgt er in oktober van dit jaar een besluit om... Uh, eventueel die proefboringen te gaan doen. Als dat gebeurt, dan zijn die proefboringen op z'n vroegst eind uh, in, de tweede helft van 2014, in de tweede helft van 2014. En op basis van de uitkomsten van die proefboringen moet dan vervolgens besloten worden om al dan niet echt naar schaliegas te gaan boren naar winbare hoeveelheden. Nou, uh, dat duurt dus allemaal nog heel lang. En dat heeft ook nog heel veel voeten in aarde. Want bijvoorbeeld de gemeenten waar dat dan zou moeten gebeuren, zoals bijvoorbeeld Brabantse bokstoel... daar moeten ook weer bestemmingsplannen worden gewijzigd en dergelijke. En ook de Tweede Kamer moet er nog mee instemmen. En in elk geval bij de regeringspartij PVDA uh, leeft veel huivering ten aanzien van die schadigasboringen. Dus uh, ja, de minister heeft een positieve houding. Als het kan, serieus overwegen om het te doen. Maar of het ook werkelijk gaat gebeuren, dat staat allemaal nog niet vast. Dat heet dan een positieve grondhouding tegenwoordig. He. Wilco, hartelijk dank. De gids.fm Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat er soms wel tot acht zware metalen in lippenstift zitten. En dat er wel iedere dag miljoenen meisjes en vrouwen dat spul op hun lippen smeren. Is dat nou wel zo verstandig? En daarom zeg ik tegen alle dames: lippenstift is levensgevaarlijk. Waar of niet waar? Niet waar. Ronald van Weli van de Nederlandse Cosmetica Vereniging. De slager die zijn eigen vlees keurt. Goedemorgen, meneer Van Weli. Goedemorgen. Als ik dat onderzoek lees, dan zie ik dat er soms chroom in zit. Aluminium, cadmium, mangaan. Dat zijn geen onschuldige producten. Maar u zegt niet gevaarlijk. Dat klopt, want als ik het onderzoek lees dan zie ik, constateer ik gelukkig dat uh, alles wat daar aan metalen in zit uh, op een niveau zit waar we, wat we absoluut uh, als veilig beschouwen. Omdat het bijvoorbeeld veel minder is dan we dagelijks via onze voeding binnenkrijgen. Nou, de Amerikaanse onderzoekers beweren dat sommige van die metalen in zulke concentraties voorkomen dat die op de lange termijn de gezondheid kunnen schaden. Um, ja, het, het is het, het, het werk van de, van de toxicoloog om te onderzoeken hè, of, of, of stoffen in cosmetica of waar dan ook schadelijk zijn. En voor al deze stoffen is heel goed bekend wat je er dagelijks van mag binnenkrijgen. En uh, voor cosmetica is het zo dat je nooit boven die niveaus uitkomt. Nou, bij gebruik van lippenstiften die chroom bijvoorbeeld bevatten, dat zit er ook in, kan dat een gevaar betekenen voor de volksgezondheid, want chroom wordt in verband gebracht met maagkanker. Ja, dus um, uh, van, die, van die stoffen is inderdaad bekend wat de effecten zijn, wat veilige niveaus zijn. En uh, het is volgens de wetgeving verplicht, en dat doen fabrikanten en leveranciers natuurlijk ook... om een goede veiligheidsbeoordeling uit te voeren, uh, vast te stellen of het niveau... ...van dit soort stoffen uh, acceptabel is... ...en een product daarmee veilig of onveilig te beoordelen. Het probleem van al deze stoffen is natuurlijk dat ze uh, overal in de natuur voorkomen. Dus je, zit, je hebt een achtergrondconcentraties van allerlei zware metalen. Dat zien we dagelijks terug in onze voeding en dus bijvoorbeeld ook in cosmetica. Zeker, maar uh, sommige vrouwen en meisjes die smeren dat jarenlang meerdere keren per dag op hun lippen. En dat telt bij elkaar op, zeggen die Amerikaanse onderzoekers. Ja, ja dat, is, dat is bekend. Dus als je naar, naar een, uh, een, een veiligheid van een product, bijvoorbeeld een lippenstift moet beoordelen, moet je natuurlijk niet uitgaan van de persoon die het maar één keer per dag smeert. Maar iemand die gewoon een zware een heavy user is, zoals dat mooi in het Amerikaans noemen, uh, en dagelijks heel veel van het product gebruikt. En als, dit, als die veilig is, dan is het al het gebruik daaronder natuurlijk ook veilig. Meneer Van Weli, de onderzoekers roepen ook de Amerikaanse overheid op om strenge regels op te leggen aan de industrie. Nou, dan, dan hebben we in Europa het uh, uh, uh, nog een, een stapje uh, beter of uh, anders gedaan. Uh, lood, cadmium, zink of zink, lood en cadmium. En, en, en dat soort metalen zijn allemaal verboden om te gebruiken in, uh, in cosmetica in Europa. Dus die zorgen wij hier niet. Waarom zitten er eigenlijk zware metalen in lippenstift? Ja, het zijn, het zijn de kleurstoffen die het hem doen. Het zijn uh, mineralen die komen uit de natuur. En die zijn, uh, die zijn soms uh, verontreinigd met sporenconcentraties. Met hele lage concentraties van dit soort stoffen. Uh, en die komen daarmee in cosmetica. Mensen die uh, cosmetica maken, houden natuurlijk, die weten dat. Die houden daar natuurlijk ook rekening mee. Dus die zoeken wel uh, de schoonst mogelijke grondstoffen op die ze bij de productie gebruiken. Ik heb net uh, een aantal vrouwelijke redactieleden gevraagd om een lippenstift te laten zien. Maar er staat helemaal geen ingrediëntenlijstje op zo'n stift. Zou dat niet gewoon moeten? Ja, dat moet wel hoor. Uh, dan uh, hoop ik dat u uh, goed gezocht hebt. Uh, vaak, ja, Omdat het product zo klein is, zit het soms onder uh, zo'n plakketiketje plak op het kopse eind van, van een uh, lipstift. Nou, dan ga ik hem uh, nog een stop. keer bekijken. Ja, dus, dus het, het zal ook misschien wel dat het heel klein is. Maar op ieder product, dus ook op lipstift, staat een, een, een declaratie. En daar staat dan ook op dat er aluminium in zit bijvoorbeeld? Um, uh, aluminium... Als het gebruikt wordt, staat daar een naam in... waarin het woord aluminium voorkomt, absoluut, ja. Nou, het plakketje is er misschien afgehaald, maar ik zie hier niks. Um, ja, het kan ook om het omdoosje hebben gezeten natuurlijk. En dat is natuurlijk bij gebruik uh, uh, weggegooid, ja. of bij aankoop. Um, want dat is het idee, als iemand koopt een product koopt... wil je op dat moment weten wat erin zit... dus dan, dan moet hij het in ieder geval kunnen lezen. Bestaat er een adviesleeftijd waarop je veilig lippenstift kunt gebruiken? Nee, die bestaat er niet. Zou die er moeten komen, wat u betreft? Um, bij... Um... Bij al die grenzen die voor dit soort stoffen worden gesteld... gaat het altijd over een levenslang uh, gebruik, levenslange opname van dit soort stoffen. Dus van baby tot aan, uh, totdat je heel oud, als je stokoud bent. Dus ik denk niet dat er een leeftijdsgrens hoeft te komen. Gebruikt u het zelf? Uh, ik niet, maar mijn kinderen natuurlijk wel. Ronald van Willy, hij is van de Nederlandse Cosmetica Vereniging. De en wat kun je doen met suikerbieten, met tarwe of met pootaardappelen? Wat gebeurt er eigenlijk bij de akkerbouw? Ik zou het wel weten, maar uh, ja, kennelijk staan er nog steeds mensen... bij die vraag met een mond vol tanden. Dat constateert de Land- en Tuinbouworganisatie. De week van de akkerbouw die morgen begint die moet daarin verandering brengen. En verslaggever Robert-Jan Boy verdiept zich in de wereld van de pootaardappelen... bij Simon Wilms in Annapolona. Wat horen wij voor dreigend geluid? Dat zijn uh, de pootaardappelen die in een uh, kist terechtkomen. Simon Willems is nergens bang voor. Nee, helemaal niet. Hij dus, is uit de klei getrokken met zijn openstaande blouse, met zijn blonde wapperende manen, <laughs> met zijn brede lach. Ja. Die zeggen wil, kom kijken naar mijn pootaardappelen, mensen. Ja, He? absoluut. Ja, zeker weten, zeker weten. Ja. Zeg, Iedereen, uh... We staan hier nou bij de boerderij. Een grote lopende band. Hier staat overigens een klein jongetje. Nou ja, klein jongetje. Een grote kleine jongen en een beetje te morrelen in de aardappelen. Hallo, wie ben jij? Jendy, Ik ben het buurjongetje van uh, Simon. En jij werkt altijd in de aardappelen? Ja. Wat doe je met de aardappelen? Ik uh, sta aan de lopende boven, om de kluitjes en de takjes eruit te halen. Ah, ga je mee naar het land? Of blijf je hier? Uh, ik blijf wel hier zo om aan de band uh, te rapen. Jij weet alles al natuurlijk. Ja. Hoe ziet hij eruit, die gooimachine? machine uh, Hij is uh, rood met allemaal... Uh, Banden erop en dan, dan uh, pakt hij uh, van het land af, pakt hij de uifels uh, en dan gaan ze via de band gaan in de kiep wagen. Kijk, het zijn dat we gaan rijden, dat is oh. even uit veiligheidsoverwegingen. Ja. Um, dan komen ze op de eerste mat terecht. En die moet als het ware de, de meeste grond eruit schudden. Ja. Alleen uh, het is nu zo droog, dat ziet u wel. Ja. Dat het is moeilijk om grond vast te houden. En vandaar dat we een hoge snelheid hebben. Ik zie inderdaad aardappelen. Ik zie daar de, de voren. Als het ja, ware worden de aardappelen uitgepikt ja, door de machine. Ja. Via lopende band gaan ze hier omhoog. Klopt. En achter ons hier. Gaat er lopen wat verder. We kunnen zo eruit pakken die ja, aardappel. Ja, dit is prachtig. Ja, gaan ze in de kar die ja, mee rijdt. De elevator auto brengt ze naar de, ah, de kiepwagen toe. En dit is dus een pootaardappel ja, het ziet er gewoon uit als een aardappel. Ja, en wat, dit is de pootaardappel. Wat is het poterige eraan? Nou, het poterige is, is dat het, het uitgangsmateriaal is uh, voor uiteindelijk de teelt. In dit geval voor aardappelen. Dit ras is de Agatha aardappel. Ja. Uh, een mooie ronde aardappel, een beetje rond ovaal. De ja. uh, mooie gele kleur. En ja. deze wordt uh, straks geëxporteerd in ongeveer maart, april. Dus ja. we bewaren hem tot maart, april. En dan wordt die geëxporteerd veel naar uh, Spanje, Portugal, uh, Frankrijk. Daar is het een uh, specifiek ras voor. Ja. Daar stoppen ze hem weer opnieuw in de grond in het voorjaar. En ja. die oosten dan mooie grote uh, aardappelen voor op de markt bijvoorbeeld. En waarom wordt het dan niet daar uh, gekweekt? Uh, dat is, uh, ja, wij zijn als Nederlanders, zijn we echt specialist in de teelt van pootaardappel. We hebben hier een perfect zeeklimaat, ja. uh, zeker hier in Noord-Holland, vlak de Noordzee ja. en uh, de Waddenzee. Ja. Uh, dus een uh, niet te hoge temperatuur. Uh, heel veel zonuren. Ja. En door dat je omringd bent door water, een relatief lage druk. Want luizen, dat zijn uh, bij wijze van spreken onze vijanden. De luizendruk. Ja, de luizendruk. Die zouden eventueel virus over kunnen brengen. Ja. Van plant op plant. En dat willen we voorkomen in de poot aardappelteelt. Ja. Oh. <laughs> en dat was het eind weer van de rug. Oh. Ja, even, Wat gebeurt er nou? Uh, moeten aan, we even afstijgen? Nee hoor, aan het eind uh, dan blijven er een aardappels liggen. Dus die pakken ze even netjes op. Oh. Want we willen natuurlijk alle aardappelen willen we, willen we wel meenemen naar huis. huis. Okay. Dus uh, die pakken ze even netjes op. Alles goed? Vader Henk, kom maar even bij. Mooi, maar niet weten. De Roy specialist. Ja. Dat gaat goed hoor, uh, ja. vader Henk. Vader, uh... Dat gaat prachtig. Ik kan het mooi allemaal bekijken. Ik heb een camera in de trekker. en dan kan ik oh. dit bandje zien daarachter. Ja? Het egelbandje. Is dat een stukje innovatie waar iedereen het over heeft binnen de akkerbouw? Of uh, is het meer? Dat klopt. Uh, ze vinden steeds meer uit. Wie had dat gedacht 50 jaar geleden? Niemand. Nee, zelfs ik niet. Maar toen wisten de mensen nog wel waar de aardappel vandaag kwam volgens mij. Ja, meer dan nu denk ik, ja. Raar eigenlijk, hè? Ja, Weet nou ja, dit, dit kijk, ik, ik, ik zeg wel eens... Uh, we zijn als, als sector ook heel erg bezig geweest met innovatie. En de akkerbouwsector, zeker datgene wat wij doen... Uh, de teelt van poot, aardappelen, graan, suikerbieten... Ja. dat is toch niet iets wat de consument uiteindelijk op het bord ziet. Dat is met melk bijvoorbeeld, of zuivelproducten, ja. is dat makkelijker. Want men gaat bij een veehouder kijken... Ja. Uh, die dat, daar wordt het ook al georganiseerd. Ja. En men ziet daar al het melk van de koe komen. En ja. daar heeft men een beeld bij. En als men hier graankorrel ziet, ja. ziet men misschien niet meteen het brood. Ja. Alleen het is een goed initiatief om, uh, om gewoon op een enthousiaste manier... de mensen een, uh, ja, een kijkje in de keuken te laten nemen bij ons. Dus we hebben hier een potaardappel. Dit is een klasse E. En die gaat vaak voor export naar het buitenland. Maar de hogere klasses, een soort uh, basismateriaal... dat wordt veelal uh, vermeerderd in Nederland. En dat begint bij een, uh, een miniknolletje... Ja. Uh, uit wezelkweek. Vervolgens krijg je een klasse S, een klasse SE. Ja, en dan en... heb nog het onderscheid in de vrije rassen en de monopolierassen. Zeg heren, het begint de verslag even zo langzamerhand een beetje te duizelen. Ja. <laughs> er valt zoveel ik, te zien en ik... ik probeer op die open dag probeer ja. ik gewoon alles aan de hand van posters en uh, ik probeer wat stands neer te zetten. Ja. En daar hopen we het op een, op een duidelijke manier uit te leggen en uh, zijn we ook zeker beschikbaar voor vragen natuurlijk. Ik zeg uh, Zwinweg Anna Paulona. Maak nummer nummer nummer? 10? Nummer 10? Ja. Nummer 10. En kom kijken van de week? Graag, ja, absoluut. Ga op de trekker. Uh, Ga op de trekker, kom meerijden. Uh, Neem een stofbril mee. Ja, een stofbril <laughs> is nooit verkeerd, zeker. Welkom. Absoluut. En u bent niet alleen welkom bij Simon Wilms in Annapallona. Meer informatie over die week van de akkerbouw op onze site. Een van de eerste hits van Seal, Crazy. What he goes there for is to unlock the door. But those around me criticize and steal. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. And miracles will happen as we drift We're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we have a little crazy. Yeah, the people walking through my head. One author's got a gun the other one. Crazy, crazy, crazy. Yeah, yeah. Oh, wow, yeah. Yeah. Ja, 1990, crazy. En daarvoor nog killer geloof ik, met Adamski. Siel, in ieder geval. De Gids.fm het Vredespaleis viert deze week zijn honderdste verjaardag. Het thuis van het Permanent Hof van Arbitrage en het Internationaal Gerechtshof is na een eeuw nog altijd de hoofdzetel van het internationaal recht. Aangeschoven is Johan Vervliet, hij is bibliotheekdirecteur van het Vredespaleis. Meneer Vervliet, goedemorgen. Goedemorgen. Is het belangrijk dat die verjaardag wordt gevierd? Ik denk dat het zeker belangrijk is dat de verjaardag wordt gevierd. Uh, het is belangrijk voor Nederland dat we het Vredespaleis hebben. Het is een belangrijk symbool voor de vrede. Uh, en honderd uh, jaar geleden was het uh, uniek dat er iets gebeurde in Den Haag. Maar tegenwoordig is het misschien bekender... dat je ook zomaar, uh, via Genève of New York aangedegenheden... op de internationale schaal kunt afregelen. Ja. Maar het internationaal recht, in de meest strikte zin des woords... daarvoor staat Den Haag. Ik kom er eens langs, maar ik sta er nooit bestil natuurlijk. En dat zullen de meeste mensen niet doen. Maar wat was er zo uniek aan honderd jaar geleden... Ik denk dat dat kwam omdat uh, er voor het eerst, zonder dat er aanleiding was vanwege een oorlog, want je ziet natuurlijk vaak dat er in de nasleep van een oorlog een internationaal verdrag komt, een internationale samenwerking ja. tot stand komt, maar dit was voordat eigenlijk de uh, een, oorlog tot uh, een oorlog had plaatsgevonden, ja. dat men dacht, we moeten um, iets gaan bedenken om tot vreedzame oplossing van internationale conflicten te komen tussen landen. En waarom waren de wereldleiders daar toen van overtuigd dan? Omdat er een uh, enorme wapenwetloop plaatsvond. Vooral tussen Duitsland en Groot-Brittannië. Rusland. Rusland kon echt die wapenwetloop ook niet bijbenen. En op dat moment heeft men bedacht... we moeten in plaats van de uh, oorlog... Um, ja eigenlijk zomaar zien als instrument om internationale conflicten op te lossen. Moeten we proberen dat via arbitrages of een rechtbank te laten En om. waarom kwam het dan in Den Haag? Dat is uh, um, een vrij uitgebreide geschiedenis. Maar het komt voornamelijk door de neutrale positie van Nederland. Door uh, de band tussen uh, saint Nicolas II... Um, en uh, koningin Wilhelmina, zij waren per slot van rekening als familie met elkaar vervlochten. Um, eerder had ook wel Zwitserland zeg maar, uh, een, uh, uh, een rol kunnen spelen, maar toen was uh, Sissi daar pas vermoord door anarchisten. Yeah. En zodoende kwam er langzaam maar zeker zeg maar, een stad, een betrekkelijk rustige, kalme stad als Den Haag, zeg maar, op het internationale. Ja, het is een groot gebouw geworden. Het is een bouw dat, dat uitblinkt in allerlei stijlen en vormen. Dus al door elkaar gehusteld. Het is een echt paleis eigenlijk. Waarom is het zo groot geworden? Het is uh, nu zelfs al wat aan de kleine kant. Maar destijds was het misschien uh, groot. Misschien was het ook wel groot om daarmee aan te geven hoe belangrijk... Um, de vrede voor de wereld is en de internationale geschillenbeslechting... dus die conflictoplossing tussen landen, uh, hoe belangrijk die is... en dat kan zich dan misschien het beste weer, laten weerspiegelen door een groot gebouw. En kwam elk land dan met een, met, een, met een zak geld aandragen om dat te bekosten? Nou, er was één grote zak geld en die grote zak geld was van Andrew Carnegie... Dus dat is de Bill Gates van de 19e eeuw... die aan het einde van zijn leven een visioen heeft gehad... dat hij alles wat hij heeft had verdiend in de staalindustrie... moest terugploegen naar de samenleving. Hij is op een gegeven moment bevlogen geraakt van de... In, uh, van zeg maar, arbitrage als middel om een probleem tussen landen op te lossen. En toen heeft hij de Temple of Peace eigenlijk willen inrichten... voor een hof dat al eerder bij een conventie tot stand was gekomen. Dus hij heeft eigenlijk aan dat Permanent Hof van Arbitrage... een huis gegeven. Een onderkomen gegeven voor die internationale uh, geschillenbeslechting. En ja, um, groot. Um, het heeft natuurlijk een paar hele grote ruimtes. En die hele grote ruimtes zijn inderdaad ook prachtig ingericht. En die, eh, de inrichting ervan is wel gebeurd door donaties van de verschillende landen. Dat en met wel. die donaties hebben die landen natuurlijk ook onderstreept... hoe belangrijk ze dat vonden, wat Andrew Carnegie financierde. Aan de telefoon Brooks Daly. Hij is de plaatsvervangend secretaris-generaal... van het Permanent Hof van Arbitrage. Midden Daly, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe speciaal is het voor een jurist om daar te werken in het Vredespaleis? Uh, ja, dat is heel speciaal... Uh omdat de uitkomst van onze zaken, de levens van zoveel mensen, beïnvloedt. Daadspraken kunnen veel impact hebben op economisch gebied... of voor het milieu, of op politiek gebied. Ja. En kunt u het gevoel beschrijven dat u had op uw eerste werkdag daar in Den Haag? Um, eerste werkdag... Uh, hoe lang is dat al ja, geleden? Dat is uh, elf jaar geleden. <laughs> maar, het voor, maar het eerste dat bij mij opkomt is de herinnering aan mijn um, sollicitatiebezoek. Uh, ik vond het een indrukken gebouw en met een bijzondere sfeer. Um, en uh, het was zo indrukken dat ik uh, nerveus van werd. Uh, U werd maar, niet nerveus, ik kan me niet voorstellen. Ja, ja. Dat was uh, en dan had het, het kantoor van de secretaris generaal waar het interview plaatsvond was uh, in dezelfde stijl. Dus ik bleef nogal uh, gespannen. Ja. En toch werd u aangenomen. Ja, ja. Toch. <laughs> Zou dat geen beter? Ja. <laughs> Hoe belangrijk is het dat dit hof bestaat, meneer? Uh, ja, ik, ja. Persoonlijk vind ik het heel belangrijk, maar ja, het is waar dat een paar jaar geleden zou je daar nog aan kunnen twijfelen. Want in de 50 jaar na de Tweede Wereldoorlog waren er heel weinig zaken in behandeling bij het Hof. Maar um, vandaag zijn er tachtig lopende zaken. En dat is meer dan meer dan ooit in de geschiedenis van het Hof. Het gaat nu goed weer. Ja, dus het gaat goed. En uh, ja, ik denk dat er zijn heel belangrijke onderwerpen in onze zaken dus Nou, ik zeg wel dat het goed gaat, maar eigenlijk op het moment dat er zaken worden behandeld, gaat het dus niet goed in de wereld. Of wel? Uh, ja, het is dus dat. Uh, ja, partijen, landen, staten hebben meer internationale geschillen dan in de, ja. misschien in het verleden. En, uh, en uh, dat ze arbitrage uitkiezen uh, om oplossing in plaats van uh, oorlog is natuurlijk, natuurlijk goed. Ja, dat is wel weer een voordeel. Meneer Vervliet, uh, toch is het ondanks dat het Hof uh, uh, van Arbitrage werd opgericht... Is, is het misgegaan, want een jaar na de opening brak de Eerste Wereldoorlog uit. Dat lijkt mij bij het begin onmiddellijk het faillissement van zo'n instelling. is niet gebleken, maar toch. Het was ook absoluut een drama... En uh, er waren uh, niet lang daarna allerlei spotprenten... waarop uh, het Vredespaleis was afgebeeld... met uh, dwars daaroverheen een uitspraak wegens faillissement te koop. Dus inderdaad noemt het woord faillissement. En dat zie je dan inderdaad maar terug in allerlei uh, ja, spotprenten. Op het moment dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak... is er nog wel sprake geweest ervan... of die Serviërs en die Oostenrijkers, die Russen en die Duitsers hun geschil zouden voorleggen aan dat permanent hof van arbitrage. Ja. Het is er toen toch niet van gekomen. En uh, waarschijnlijk is er toen toch niet van gekomen... omdat de staten toen dachten... nou ja, um, we kunnen misschien beter even snel... De zaak beslechten door een uh, korte militaire actie en daarmee eigenlijk aangeven hoe de internationale rechtsorde zich opnieuw dient, te, uh, uh, dient vorm te krijgen. In plaats van dat we het voorleggen, al was het alleen maar voor een ja, soort van fact finding aan uh, dat permanent hof van arbitrage. Maar het werd geen korte militaire actie natuurlijk. Meneer Daly, is het internationale recht tegenwoordig dwingender dan destijds? Dringender dan de stad? Dwingende, dwingende. Dat, dat ze meer, ja, dat ze meer uh, landen dwingen om hun geschillen op te lossen in Den Haag? Het is zo dringend als altijd. Uh, maar het is meer meer landen dat uh, kiezen vandaag. Maar het blijft uh, zo dringend als altijd. Ja, maar landen zien de goede voorbeelden en denken daar moeten wij ook heen? Denk ik ja, wel, ja. Dat, uh, meer dan uh, 50 jaar geleden, dat is, dat is uh, duidelijk. Ja. Meneer Vervliet, u bent de bewaarder van de bibliotheek. Wat is de belangrijkste verandering in het internationaal recht de afgelopen eeuw? Kunt u daar antwoord op geven op deze vraag? Nou, misschien borduur ik dan voort op wat Brooks Daly zegt. Uh, ik denk dat het uh, internationaal recht... zeker in de afgelopen 15 jaar op zo'n hoger plan is gekomen... vergeleken met um, de jaren misschien wel na de Tweede Wereldoorlog. Want na de Tweede Wereldoorlog is vooral zeg maar, heel erg ingezet op internationale samenwerking... Um, instituties zijn daarvoor opgericht. Natuurlijk de Verenigde Naties, maar ook talloze andere instituties. En toen is er vooral benadrukt onderhandelen onderhandelen om tot een betere wereld tussen staten te komen. En ik denk dat tegenwoordig het vertrouwen in het internationaal recht zo is gegroeid... sinds de jaren negentig van de vorige eeuw. Dat was ook de decade of international law, zoals de Verenigde Naties dat noemde. En sindsdien is het vertrouwen in het internationaal recht zo gegroeid... dat daardoor ook nu zoveel meer in Den Haag plaatsvindt. Meneer Daly... En kunt u zich, nou, dat kunt u zonder twijfel, maar noemt u eens één voorbeeld... waarin het Hof van Arbitrage een bemiddelende rol heeft kunnen spelen? Uh, ja, in de laatste jaren zou ik de ABJ-arbitrage als voorbeeld willen nemen. Uh, dat was een, een geschil tussen de regering van Sudan aan de ene kant... en de, een gewapende politieke beweging aan de andere. En uh, vijf arbiters hebben beslist wat de grens zal zijn... voor de ABJ-regio in Sudan. Ja. Um, dat, uh, dat was een onderdeel van het wederzijds uh, uh, en de afhankelijkheid van Sudan. En, en in de toekomst zou de grens van Abyei bepalend zijn voor de nationaliteit van zijn inwoners. Maar is dat ook de grootste overwinning geweest van het internationaal recht? De grootste overwinning in, uh, in de geschiedenis of in de... In de geschiedenis, ja? Nee, nee, dat is een klein, uh, een klein uh, zaak. Maar in, in, dat is iets dat uh, in, in de laatste jaar voor, voor ons was, was heel belangrijk. Maar, maar wat, wat is eigenlijk de grootste overwinning geweest? <laughs> dat, is, uh, dat is een heel moeilijke vraag. Ja. Ja. Ja. Te veel. Ja, dat is te veel, ja. ja. Meneer Van Vliet, hoe wordt het eigenlijk gevierd? Dat 100-jarig bestaan? Vooral aanstaande woensdag... Uh, de 28ste is precies 100 jaar nadat de deuren open gingen. Uh, aanstaande woensdag komt uh, Ki-moon, uh, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ja. Uh, Koning Willem-Alexander komt. Koning Willem-Alexander Willem krijgt een gedenkboek overhandigd... geschreven door Johan Joor en Heiklin Vrijn-Stuart... Um, er zijn talloze buitenlandse staatslieden, ministers uh, van buitenlandse zaken aanwezig. En uh, ja, alle anderen die maar het internationaal recht in Den Haag vormgeven. Eén groot feest. Eén nou. groot feest. S'avonds gaan we ook nog uh, naar een muziekuitvoering. Vanzelfsprekend uh, de negende van Beethoven. Uh, vandaag wordt er een speciale uh, munt erdoor. geslagen. Ja. Donderdag um, krijgen we een speciale postzegelverzameling. Uh, talloze congressen. Tentoonstelling in het atrium van het gemeentehuis uh, in Den Haag. Kortom, je kan het niet missen. Dat Echt, 100 kan jaar je niet missen. Nee. het niet uh, missen. ik hoop dat iedereen mag, uh, er erg aan valt en zal genieten... en ook bijvoorbeeld naar de muziekweek gaat. Want we hebben behalve dan vorige uh, uh, geleerden en juristen... hebben we ook iets voor de Nederlander... om te vieren dat het Vredespaleis in Den Haag staat. Johan Vervliet, hij is bibliotheekdirecteur van het Vredespaleis... en Brooks Daly, de plaatsvervangend secretaris-generaal... van het Permanent Hof van Arbitrage. Mag ik u beiden hartelijk danken. Graag gedaan. Het is twee minuten over half twaalf geweest. Dit is Radio 1. Hier is Maak Visser met het nms journaal Op zijn vroegst kunnen vanaf de tweede helft van 2014... proefboringen naar schaliegas worden gedaan. Dat is de verwachting van minister Kamp van Economische Zaken. Volgens een vandaag gepubliceerd rapport... kunnen de risico's bij het boren naar schaliegas goed worden ondervangen. Maar dit betekent niet dat er nu al geboord gaat worden. Reizigers tussen Schiphol en Utrecht hebben in de eerste zes maanden van dit jaar het meest te maken gehad met storingen. De websites treinreiziger.nl en rijderdetreinen.nl telden 67 storingen op dat traject. Bij elkaar duurden die storingen 155 uur. Minste storingen waren er op het traject Leiden-Den Haag-Hollandspoor. Daar was het treinverkeer maar één keer verstoord. En de Australische politie heeft het lichaam gevonden van een man. die zaterdag werd aangevallen door een krokodil. De man van 26 was tijdens een verjaardagsfeest. met een vriend gaan zwemmen in een rivier bij Darwin. De krokodil werd nog diezelfde dag doodgeschoten. maar het lichaam was nog niet gevonden. Tot zover, het belangrijkste nieuws. Het is de Met Felix Murders. Zometeen een film maken in 48 uur. Het kan. Dit is muziek van Jannes Ga. show me Dan met Room 11, daar zat ze jaren bij. En toen is ze voor zichzelf begonnen, Jannes Gra. En dit is alweer een nieuwe single. Dat wil zeggen, die is uit van juni van dit jaar, Different. De een korte film maken in twee dagen tijd. Zonder dat je van tevoren weet wie je hoofdpersoon is... of zelfs in welk genre je film zich afspeelt. Dat is het... 48-hour filmproject dat afgelopen vrijdag in Rotterdam begon. En gisteravond moesten dan de films worden ingeleverd en daar was jij bij, Botte allemaal. Ja, bij het meest spannende moment van het hele project. Gisteravond om half acht stipt moesten de films binnen zijn bij de organisatie. En ze hebben het allemaal gered in Rotterdam en dat is een beetje een unicum volgens de producent Hans Groenendijk, want meestal zijn er wel een paar teams die het net niet redden. Die deadline is heel streng. Ja. En je moet dus alles doen binnen 48 uur. Het is dus ook een soort spel. Hè? Nou, daar leek het een beetje op gisteravond. Ik dacht een beetje aan zo'n televisiequiz... waarbij teams binnen een bepaalde tijdsbestek iets voor elkaar moeten krijgen. Het leek ook heel erg op toen ze binnen waren... dat mensen heel erg blij waren en, uh, als, het, uh, als het gelukt was. Nou, je kan in Nederland in zes steden meedoen met dit 48-hour filmproject. Het is een wereldwijd project. Uh, het is twaalf jaar geleden begonnen in de Verenigde Staten. Sindsdien hebben er over de hele wereld al ongeveer 300.000 mensen aan meegedaan... De opdracht is dus simpel. Maak een film van maximaal zeven minuten. Maak het in een genre dat opgegeven wordt... en verwerk drie verplichte ingrediënten. En in Rotterdam waren die ingrediënten een minister-president... Die moest erin zitten, die moest erin zitten. Een ja. zaklamp moest erin zitten. En de zin, dat zei mijn vrouw vannacht ook... Nou, ja. daar zijn afgelopen weekend zo'n 400 mensen meer zoet geweest in Rotterdam. Maar dat is een beloning dan? De meeste deelnemers die ik sprak in Rotterdam... die uh, hadden het vooral over de kick die ze ervan kregen. En uh, wat ze ook heel fijn vinden is dat de komende week... een film op het Witte Doek te zien zal zijn. En als het je lukt om de competitie in Rotterdam te winnen... dan ga je door naar de wereldwijde competitie. En dan kan het bijvoorbeeld zomaar zijn dat je uh, in Kant terechtkomt... op het filmfestival daar. Maar het avontuur is voor de meeste deelnemers het belangrijkste. Zo vertelden ze me gisteravond. Nou, we hebben net onze film meegeleverd voor uh, 48 uur. We zijn eerder dan vorig jaar, dus dat uh, scheelt wat zweetdruppeltjes. Ja, ik bedoel, je ziet altijd, altijd wil je meer en uh, iets loopt vast. Je denkt, oh, dat gaan we niet oplossen. En overal komen oplossingen voor. Dan krijg je vandaag een hele spannende eddedag. En dat was ook echt. Uh, ga, gaat het lukken? Gaat het mooi worden? En ben je uiteindelijk blij? Maar echt heel erg blij. Ik vind het een uh, creatieve achtbaan. Want je bent nu een beetje de chef van de Rotterdam versie van 24 uur filmen, waar bestaat het allemaal uit? De teams die meedoen die krijgen aan het begin van het weekend vier verplichte ingrediënten. Een genre, een voorwerp, een zin en een personage. En op basis daarvan gaan ze aan de slag. Dus ze weten eigenlijk op vrijdagavond ook echt nog niet wat ze gaan doen. En ja, als je dan met een team enthousiaste mensen zit, iedereen doet belangeloos mee. Acteurs, cast, crew, iedereen. Ja, dan is het super gaaf om met z'n allen te brainstormen en tot een concept te komen. En in 48 uur echt in een snelkookpannetje tot een uh, uiteindelijke film te komen. Gewoon mof, neem ik aan, hè? Deze. Ja. we gewoon Ik heb een motorpak aan. Ja. Zo kom je snel bij de. Nou, vorig jaar was het nodig. Toen was ik drie minuten voor de deadline hier. Voor het geval dat er onderweg file is of wat dan ook, kunnen we er mooi tussendoor. Alles wordt ingezet om te zorgen dat je hier alles op tijd hebt? Jazeker, ja. ja. Was het leuk? Ja. Jazeker. Dat dat heb je het gedaan? gedaan. Uh, we hebben Western uh, gemaakt op het uh, stoomdepot uh, in het Kralingse bos. En hoeveel uur heb je geslapen? Zes, en hij uh, afgelopen nacht. Drie, sinds vrijdag. 38 uur non-stop. Kan je nou wel goed motorrijden? Nee, uh, ik zit achterop. Oh. <laughs> Je hebt zelf ook een keer meegedaan, hè? Ja, en dan zegt hij heel stoer, ik heb zelfs gewonnen. <laughs> uh, dat was uh, drie jaar geleden in Utrecht. Uh, en ja, ik heb zoveel geleerd toen. Ik was toen denk ik 28, dus ik was echt al lang met het filmvak bezig. Maar gewoon door in een weekend zo intensief bezig te zijn met een grote groep mensen. Dat is super leerzaam en echt heel erg leuk. Wat heeft het jou opgeleverd? Nou ja, toen won mijn film, dus die ging ook naar de wereldfinale in Amerika. En daar won die ook een prijs voor beste script. En toen draaide mijn film uh, op het Filmfestival van Cannes. Ja, als je dat in een weekendje voor elkaar krijgt, is dat heel gaaf. En ja, daarnaast levert het heel veel media-aandacht op. Omdat, ja, de winnende film, die staat natuurlijk in de belangstelling. En simpelweg ook zakelijk uh, uh, bedrijven die interesse hadden om mij als regisseur in te huren. En uh, in mijn netwerk gewoon een hoop mensen die zeiden, nou, die groene Groenendijk die kan een beetje regisseren. Dus die moeten we hebben. Okay, je hebt je film ingeleverd? Ja, ja, klopt. Okay. Nou, tenminste, dat is uh, <laughs> nog een beetje optimistisch. We staan op dit moment nog het over te zetten op een schijf. Maar, uh, okay. maar we gaan ervan uit dat in uh, die laatste, moi, een kwartiertje, kwartiertje dan, dan dat moet wel gaat wel lukken. lukken. Ja. Ja. Wat heb je gemaakt? Uh, we hadden uh, categorie B film. Dus uh, we hebben een hele foute B film gemaakt in de jaren tachtig setting. En uh, de vuurpijl was toch eigenlijk wel stiekem een explosie op het einde, waarbij een uh, hoofd uit elkaar zou klappen. gemaakt van een goede lading, buskruid, en bloed, gehakt, speklap en van alles en nog wat. We moesten klappen, maar uh, we hebben te vergeefs midden in de nacht. Uh, tot vier s'nachts, zeker wel geprobeerd het kreng aan te krijgen. Maar, uh... Wat ging er mis dan? Nou, uiteindelijk uh, dat ding was vrij vroeg in de middag al gebouwd. Alleen hadden we geen rekening mee gehouden dat al het vlees dat die sappen eruit zouden druipen. Dus dat lont dat was helemaal doorweekt geraakt. En het is te veel kruid om het zeg maar, met de hand de plek aan te steken. Dus dat, uh... ja, we hebben het nog geprobeerd, maar nee. Dat, uh... Je krijgt een telefoon. Wat betekent dat? Die moet ik opnemen, want dat hoort erbij als je die chef bent. Ja, <laughs> met ons. Onze uh, mensen zijn hartstikke onderweg, en die zijn al even onderweg, en die, uh, die zijn ook zometeen bij jou. Ja. Er zijn kopjes Dus dat ik nu naar jullie toekomen, dat kunnen downloaden. Nou, uh, ik moet je helaas teleurstellen. Je Want okay. op de screening draaien we echt uh, alleen datgene wat we uh, binnen hebben om half acht. Dankjewel, ik ga het doorgeven. Oké. Okay. Hoi. Wat was hier nog aan de hand? Ja, zo gaat dat. Dat is een filmmaker die tot, op het laatste moment tot de conclusie komt dat hij eigenlijk niet de goede versie geëxporteerd heeft. Ja, en die wil dan natuurlijk dat, uh, dat uh, zijn film in perfecte staat aankomt. Maar ja, we moeten heel hard zijn, half uh, dus Er is er iemand Nederland. met het USB-stickje hier naartoe onderweg. Maar daar staat niet de versie op die, die bedoeld is om bij jullie in te leveren. Ja. En dan ben jij keihard. Dan moet ik uh, keihard zijn, ja. Ik weet alleen niet wat weet. Hoeveel teams moeten er nu nog komen? We hebben nog twee teams die echt binnen moeten komen. En er is één team daar nog aan het uh, kopiëren. Dus officieel nog drie. En we hebben nog uh, twaalf minuten. Ja, Vin! We zijn we op tijd? We zijn op tijd! <laughs> ja, ik ben er. Hebben we de titel van de film al om? Uh, de, de kunst van het laten. Uh, ja, de kunst van het ja. We zijn op zoek naar Hans. Hans, yes. Hans je ja, bent nodig. We willen het wel inleveren, maar we hebben een sound bij die mist. Ja. En je zat echt een beetje te stuiten. Ja, ja, het renderen van de film ging niet goed. Dus we hebben in de auto op een laptop moeten renderen hier naartoe. En ja, we hebben echt nou net twee minuten geleden hem erop kunnen zetten. Dus, uh, nou. Renderen is het uitrekenen van het uh, hele ja, verhaal. Dat audio en je video. Je, dat, en Daar gaat mij het man over. Ik, ik ben een uh, loopjongen. Dus, maar dat uh, moet gebeuren. Want uiteindelijk wordt er dan één bestand van gemaakt. En dat staat nu op dat usb stickje ja. wat je net hebt En Dat gaat daarop, inderdaad. Hoe was het? Ja, was het gek. Al veel te lang gefilmd heb ik het idee, te weinig echt aan de montage gezeten, maar volgend jaar beter. Wat heb je gemaakt? Uh, we hebben een crime gangster gemaakt over de kunstroof van Rotterdam. Dus, uh, Wat heb ze, je gefilmd, bij de kunsthal? Uh, in de, bij de kunsthal gisteren, nacht. En het bizarre is dat er gewoon geen bewaking kwam, helemaal niks. Dus ja, dat systeem is nog steeds een beetje lek, geloof ik daar. Dus uh, het is nog steeds nog lekker als een mandje daar. Hoe gaat het met jou nu? Uh, ik ga slapen zo. Ik heb echt, denk ik vier uur geslapen in twee dagen. Het was net echt nog even spannend. Dat USB-key dingetje, dat ging gewoon niet snel genoeg. Die zei zes minuten. Oh. Toen op een gegeven moment werd het acht minuten, weet je wel. En toen waren er al zes minuten voorbij. Dus het was echt heel erg. Ja, het, ah, het was super gaaf weer. Echt. Oh, de shots en... Ja, het is echt uh, meesterlijk. Je hoort de spanning eraan af, hè, Bot? Ja, ja, ja, ze waren echt uh, zo blij dat ze het gaan en ze, ze hebben natuurlijk nauwelijks geslapen het afgelopen weekend. Nee. Zaterdag zijn ze dan aan het filmen. De hele zondag zijn ze aan het monteren. En dan komen ze daar om het uh, op ja, te... Je eten. kan het van tevoren, regisseur, je filmspelers uitzoeken. Als team kan je dat bepalen. Ja, van, vaak... Ik wil die hebben, ik wil uh, haar hebben, noem maar wat. Ja, dus, uh, er zijn vorig jaar bijvoorbeeld... is er ook een film geweest die heeft gewonnen. Daar speelde John Buisman nu mee. Dat is een bekende acteur uit Rotterdam. Dat kun je allemaal wel regelen. Maar wat je niet weet is uh, waar je film over moet gaan. Want die personages en al die nee, dingen... Nee, maar je kan krijgen, natuurlijk ja. wel een script bedenken... en op een gegeven moment flans, flans je die drie dingen erin. Ja, een genre weet je ook niet. Als je ineens een slayer moet maken... Een, eentje waar, waar mensen hun hoofd afgehakt worden... Ja, dan moet je toch uh, zorgen dat het daar binnen uh, komt. Nou, dan hak je het hoofd van de minister-president... dan heb je dat hoofd ook niet nodig bij wijze van spreken. Ja. <laughs> nou ja, je kan dat toch op preluderen, denk ik, of niet? Je kan wel wat voorbereiding doen, inderdaad. Ja. Maar het uiteindelijke werk, het werkelijk draaien en monteren, dat moet in die 48 uur gebeuren. 48 Hour uh, filmproject in Rotterdam. Uh, die films zijn te zien. Wanneer? Uh, dinsdag en woensdagavond in Lantaarn Venster en, en daar is donderdagavond de prijsuitreiking. En wie gaat het winnen, denk jij? Ik heb geen flauw idee. Jellema, graag tot de volgende keer. Woensdag alweer, hè? Ja.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 Montreel, ik gewoon met een flirt. Moe. Gaan we. Naar de olie. degids.fm EasyJet, de grootste aanbieder van goedkope vluchten... is van plan om een supermarktketen op te zetten. Eind dit jaar wordt de eerste zogeheten Easy Food Store... bij wijze van een proef geopend in Croydon, dat is in het zuiden van Londen. Waarom doet EasyJet dit en is het wel verstandig? Bij mij zit, zoals van ouds op maandag... marketingdeskundige Charles Borromans. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Dat klinkt toch een beetje vreemd. Een luchtvaartmaatschappij die zich in de supermarktwereld stort. De, ja. Je zou zeggen, daar hebben ze totaal geen verstand van. Uh, dat zou je zeggen... Uh, maar die luchtvaartmaatschappij is eigenlijk maar een onderdeel van. Het is wel het, de eerste keer natuurlijk dat zeer, uh, uh, inmiddels Sur, want hij is in, uh, in uh, 2006 dat Sur benoemd Stelios Haiyanounou. Daarna zeg ik die naam ook niet meer. Dat, maar is, dat Griek, is dus hè? de Griek van ja. Cypriotische afkomst. Uh, die heeft ooit in 1995 EasyJet opgericht. Maar hij heeft al vrij snel, in 1998, drie jaar later, heeft hij de Easy Group opgericht. Waarbinnen hij allerlei bedrijven oprichtte en startte die allemaal gebaseerd waren op hetzelfde principe, non nonsense service en lage kosten. En uh, al die bedrijven, zoals uh, Easy Internet Café, Easy Car, Easy Money, Easy Bus, Easy Hotel, uh, waren dus daarop gebaseerd op dat principe wat hij ooit had ontwikkeld voor EasyJet. En een van de bedrijven is ook Easy Gym, kunnen we ook even naar luisteren. Easy Gym is dus een fitnesscentrum... Easy Food is een nieuwe soort fitnessclub. We offer fantastische faciliteiten, fantastisch ja, equipment, at een affordable prijs. Fantastische faciliteiten, hele mooie. Voor een afdable prijs, dus het ja. is voor een voor lage prijs zeg maar. En dat dat principe, die kerngedachte van het merk, dat gaat hij straks ook bij de Easy Food Store. Maar die Easy Food Stores worden dus heel goedkoop. Maar dan heb je al die in de Lidl. Ja, maar hij wil eigenlijk nog onder de Aldi en de Lidl gaan zitten. Uh, hij heeft ontdekt dat uh, als gevolg van, uh, van de crisis in feite... steeds meer mensen naar voedselbanken gaan. En uh, toen heeft hij gedacht, daar kan ik wat mee doen. In het begin van het jaar gingen nog 50.000 Britten naar de voedselbank. Nu zijn er dat al 150.000. Dus dat is verdrievoudigd in een aantal maanden tijd. En hij wil dus in feite een, een, een supermarktketen opzetten. Daar gaat hij dit jaar dus mee beginnen. En als het allemaal goed gaat, gaat hij dat in 2014 uitrollen. Met echt... voor Mensen met een hele krappe kas. Uh, die het eigenlijk gewoon uh, niet meer rond kunnen komen. En daar biedt hij ook producten aan. Ja, no nonsense. Voor een zeer lage prijs. Dan moet je ook geen verse producten, nee. geen diepvriesproducten Maar alles het blik. Of uh, uh, harde pasta's. Of de sausen die bij horen uit plastic flessen. Allemaal heel erg basic. Maar wel om je te goed te kunnen voelen. En dus wat, wat Apple doet met i. iPad, iPod, iPhone, noem maar op. Dat doet EasyJet met Easy Gym. Easy, wat was ja. het allemaal? Easy ja. Money, Easy ja. Car, Easy ja. Hotel. ja. ja. Easy, dat staat dan voor? Wat, wat... Uh, nou, Dat staat voor dus de gedachte van het uh, goedkopen en uh, de, de, de, zeg maar de non onze -se service. Dat is de merkgedachte. Maar merk hoe heet zoiets in de reclamewereld? Dat noemen wij merkextensie. En een merkextensie of een brandstretching betekent eigenlijk dat je je merk uittrekt uitstrekt naar andere producten of diensten. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld ook uh, Blue Band. Uh, mm. Dat kennen we als margarinemerk. maar is op een gegeven moment in brood gegaan. Dat is dus niet een product wat ze oorspronkelijk maakt. b heeft hetzelfde gedaan. Uh, we zien dat bij Marlboro heeft dat uh, op een gegeven moment gegaan. Die zijn in kleding gegaan, net als Palma Export. Uh, GAS is een modemerk wat in horloges is gegaan. Weight Watchers van het uh, afval- en de dieetmethode zijn in kookboeken gegaan, verpakte vleeswaren, kaas, uh, verantwoorde snacks. Dus je gaat in feite met je merk in een andere productgroep zitten. Maar je hebt ook Virgin bijvoorbeeld, hè? een soort EasyJet maar dan weer anders. Uh, ook wijn, luchtvaart, radio, frisdank, ja. boeken, je kan het zo gek niet verzinnen. Of de naam virgin, virgin kom je tegen. Ja, maar daar is in feite altijd de kerngedachte dat het hip is, dat het ludiek is, dat het tegen de gevestigde orde is. Die hebben er natuurlijk daar natuurlijk ook een persoon voor om dat altijd uit te dragen. Dat is Richard Branson. Dat is in feite de tegenpol. Ook hoe de man eruit ziet. Het is heel anders dan we in het bedrijfsleven eigenlijk gewend zijn. En op die manier houdt hij dat merk Virgin... dat doet hij eigenlijk persoonlijk, houdt hij bij elkaar... Ja, en het gaat dus om nieuwe producten, niet om productvariaties. Nee, het gaat dus niet, kijk, laten we het voorbeeld van Magnum ijsjes nemen. Ja. Als Magnum nu weer uh, met een nieuwe lijn uh, ijsjes op de markt komt... noemen we dat een lijn-extensie of een product-extensie. Dus in feite ga je met het ijsjesproduct ga je andere varianten maken. Het kan ook zijn uh, ijsjes, Magnum zonder een stokje, maar het is altijd ijs. Je noemde EasyJet, je noemde de uh, iPhone, je noemde Weight Watchers... je noemde Blue Band, je ja. noemde Marlboro. Nou mag ik aannemen dat het niet altijd goed gaat. Of wel? Uh, nee, dat gaat niet altijd goed. Er is ook een voorbeeld van Levi's. Uh, dat is het jeansmerk. Die zijn in de jaren tachtig geprobeerd om een merk op te zetten. Uh, uh, Levi's Classic, uh, Classic Clothing of iets dergelijks. Tailored uh, Classics. Dat was dus kostuums. Uh, dat is nooit gelukt, want ja, dat, dat pikten mensen niet. Die mensen zagen niet de relatie met het oorspronkelijke merk van jeans en die, en die pakken. Dat werkte dus niet. Nee, tassen wel, hoorde ik net. Tassen dat zou kunnen als het maar weer past bij het beetje die, die ruwe uitstraling uh, uh, van het merk Lievajas. Het moet wel bij het bij de merkessentie van het merk Lievajas passen. Ik heb nog een voorbeeldje voor je luister. Après avoir réinventé l'écriture, réinventé le feu, réinventé le ravage, Big réinvente le parfum. Weet je wat dat is? Ja, dat is big. Het merk big kennen we van de pennetjes. Kennen we ook van de scheermesjes en kennen we ook van de aanstekers. Toen dachten ze, we kunnen ook in de uh, zeg maar flesjes parfum gaan. Nou, dat is uiteindelijk ook niet opgepikt door de consument. Uh, parfum staat toch ergens voor, dat, dat is niet alleen maar een geurtje... maar dat heeft ook een bepaalde uitstraling. En uh, hoewel ze dus heel succesvol zijn met pennen... en met aanstekers en met uh, schermessers... Die zijn allemaal goedkoop, maar die parfummetjes zijn natuurlijk loeiduur. Precies. Nou, loeiduur... Eigenlijk moet het duur zijn. En Als jij een goede parfum wil gebruiken, dan moet dat duur zijn. Anders en als het niet. goedkoop is, dan werkt het eigenlijk niet. Dus dat is een merkextensie die dus mislukt is. Marketingdeskundige Charles Bormans over merkextensies. Gaat tot volgende week, Charles. Tot volgende week, Felix. Bent u een echte fan van alle versies van het Songfestival? Nou, dan moet u vanavond eigenlijk al om vijf over half zes voor de buis zitten. Want op Nederland 3 uh, valt het te kijken naar de start van het Junior Songfestival 2013. Een jury kiest dan uit 75 inzendingen, 8 acts... acts die later in de finale tegen elkaar in het strijdperk treden. En op 30 november is dan het Junior Eurovisie Songfestival... en het vindt plaats in Kiev in de Oekraïne. Radar neemt vanavond de veranderingen van ons pensioenstelsel onder de loep. Hoe staat het ervoor met de nieuwe wetgeving? En waar moeten we ons op voorbereiden? Altijd nuttig om te weten om half negen op Nederland 1. En waar ik mij tamelijk op verheug... dat is een nieuwe Zweedse detective op Nederland 3, Johan Falk, seizoen 1... Valk werkt voor een speciale eenheid die binnen criminele organisaties infiltreert. Dat hoort altijd bij binnen. Maar ook de eenheid zelf blijkt corrupt. Het is vast spannend en mooi als de serie tenminste... de traditie van goede producties uit Scandinavië... van de laatste jaren voortzet. Om kwart voor elf. En natuurlijk kunt u ons volgen op Twitter... en meediscussiëren op onze Facebookpagina. Zometeen de Plag. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Dan kom je tot twee dingen. things. pijn. Ik heb eigenlijk maar twee dingen...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 Ja, ik geloof. Zijn leven. Ja. Wat bedoel je dan? Haar liefde. Dat jij nooit meer kan zingen. Onze muziek. Want hij gelooft in mij. Hij gelooft in mij. Het ware verhaal ja, van de man die zong wat wij voelen. Wegen succes verlengd tot en met december 2013. Reserveer via 0900-1353. 45 cent per minuut. Of op hijgelooftinmij.nl. Goedemorgen uit de taalglas. U spreekt met Anouk. Ik weet niet of ik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 Eén van hen wordt Mooi Mens 2013. Ken jij iemand met een bijzonder project of eigen initiatief? Meld dan voor 25 september jouw Mooi Mens aan op izz.nl. izz. Zorg voor de zorg. mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug.